Dit is Schoolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Schoolse Kringen staat onder redactie van Nels van Kevenaard, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Bernard Robbe en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben als gast. Thomas Koolts uit Hilvarenbeek. Hij was in het nieuws omdat hij de eerste stimuleringsprijs ontving voor... Vul het eens aan. Voor de jonge vrijwilliger. Voor de jonge vrijwilliger. Nou, straks krijgen we ook wethouder Sjaak Sperber. Die is een, een half acht in de kring. Um, we gaan praten met, uh, met Thomas over, uh, over uh, zijn... Uh, vrijwillige activiteiten, ik geloof in de schaaksfeer, hè? Ja, in de schaaksfeer als uh, docent. Als docent. En met Jacques Sperber gaan we praten over de cultuur. De cultuur, ja. Een docent cultuur Docentes op basisonderwijs. cultuur basisonderwijs, ja, waar ja. de gemeente voor gaat zorgen. Ja. Docent basisonderwijs. En nou daar gaan we hem over aan de tand voelen. Maar eerst, zoals altijd, het rondje. Wat was er in het nieuws? Nou... Uh, jij had niet veel, Lucie. Ik heb niet veel, ik had er eentje, maar die gun ik Thomas. Thomas, jij mag het zeggen. Ja, het was toch het nieuws waar we de afgelopen, waar we gisteren niet omheen konden. Toch uh, de, het Europees kampioenschap van uh, Irene Wust. die is Europees kampioen geworden. Irene Wust is Europees kampioen geworden, ja. Ik las het in de krant, zij uh, is weer helemaal terug op haar oude niveau, vindt ze. Ja. Van 2007 of 9, is dat wel weer een hele tijd geleden. Volgens mij 2007. 2007? Ja. ja. Toen had ze ook al uh, de Europese titel binnengehaald. En toen reed ze op de 3000 ook een tijd die, uh, die ze daarna niet meer gereden heeft. Nee, daar is ze nog niet op teruggekomen. Maar het uh, is toch een hele knappe prestatie om nu toch weer uh, Europese kampioen te worden. Ja, zeker. Nou en of. Zeker, zeker. Ja, die snelheden ja. hè, die, ze, die ze doen. Ik bedoel, dat is toch eigenlijk te gek. Ja, je, ziet er wel, uh, je ziet er soms bij staan uh, 56 kilometer per uur, dan denk je: Nou, ja, ja. Dat, uh, dat ze dan maar niet vallen. Dat uh, fiets ik nog niet eens, dat doe maar. <laughs> ja, ik vind het een prestatie. Goed, Irene Wust is weer uh, terug op, t, op het hoogste niveau, hè, in de eerste plaats. Eens kijken, ja, wat zijn mijn knipsels? Ik heb. Uh, uh, daar is even zitten kijken naar aankoop, geitenbedrijf ligt zwaar op de maag. Dat gaat over de Walhoeven, ja. dat is de familie van Roesel. We hebben ze nog wel eens hier gehad in de Goldse Kringen. Inmiddels is het uh, Tilburg, dat, uh, dat gebiedje. Dus moet de Tilburgse raad daarover uh, een beslissing nemen of uh, daar 1,8 miljoen euro neerbetaald wordt... En, uh, ...betaald wordt voor, voor uh, die grond. Terwijl ze eigenlijk uh, niet meer uh, van plan zijn om dat uh, te ontwikkelen. Tenminste, in een voorzienbare toekomst is dat uh, toch uh, ja. waarschijnlijk niet meer het geval. En dan, uh, dan vinden ze het niet verantwoord. Uh, dan uh, willen ze uh, Corné, uh, Orme, Corné van Roesel... Op uh, schepen met uh, 200.000, uh, dat is dan de prijs voor de, voor de landbouwgrond. En dat is uh, ja, natuurlijk een enorm verschil. Ja. Ja, dat moet een enorme teleurstelling ook zijn voor, uh, voor, voor uh, deze ondernemer. Maar daar uh, is nog uh, geen, geen beslissing over gekomen. De totale oppositie vindt het onverantwoord om het te... Uh, uh, het college vindt dat ze het eigenlijk uh, fatsoenshalve wel, wel verplicht zijn om het te doen. Uh, maar één van de coalitiepartijen aarzelt nog en uh, moet dat ja. nog eens helemaal bezien. Ja, dat volgen we wel, hoe dat verder zal gaan. Eens even kijken, wat hebben we meer. Ger Wetzels neemt afscheid van SDG met een lintje. <tosses> Vorige week hadden wij Ger Wetzels uh, in uh, Goldse kringen. Toen was het nog eventjes niet bekend dat hij... Uh, een lintje zou krijgen dat is een paar dagen later gebeurd. Hij uh, was uh, de voorzitter van uh, de stichting uh, <coughs> detailhandel Goorlen die is opgegaan in zorg stichting ondernemend Riel en Goorlen, en Goorlen. maar bij zijn afscheid heeft hij een lintje gekregen. <coughs> nou vandaag heb ik het, uh, het, het nieuws gehoord dat is uh, Heel onprettig nieuws, een markante Goerlisse is overleden, namelijk uh, Riet Vermeer, Riet Vermeer uh, Riet Vermeer Brok, dat was de vrouw van Van Toon Vermeer ja. uh, en Riet is een zus van Johan Brok van Apkoven. Ik had nog uh, maar zeer onlangs een uh, portret uh, van haar gemaakt. Nee, van, van het echtpaar, Toon en Riet. In woonde het nummer van de vier heertgangen. Woonden die niet op de boerderij? De oude boerderij die nu afgebrand is aan de weg? Ja, daar woonden ze destijds. Ja, daar woonden ze destijds. Maar uh, ja. al lang niet meer, want ze hebben ook ja. uh, aan de... Nieuwkerkse dijk hebben ze geboerd, maar ze waren eigenlijk wel weer terug uh, op uh, de grond waar ze altijd geboerd hebben. In de Herstallenstraat, dat is een, een mooi groot huis, een bungalow. Ja, ja. En uh, nou, dat waren actieve heemleden. Nou ja, en toen, ja, toen ik uh, Toon en, en, en Riet dan vooral geïnterviewd heb, wees er niets op dat zij, uh, dat zij nog maar zo kort te leven had. Uh, al begon zij het gesprek heel heel merkwaardig met uh, met vertellen over uh, dat ze dat ze gekeken had naar het huwelijk van uh, guillaume en uh, stephanie de lanois de uh, in luxemburg hè. Mm -hmm. en uh, nou ze vond het heerlijk uh, die die die huwelijksmis en al dat ouderwetse en, uh, toen vroeg ik haar of ze daar zo van hield, van ouderwets. En toen zei ze, ja, het kan mij niet ouderwets genoeg zijn. Uh, en dan, uh, als ik dood ben, wil ik met een Latijnse requiem weer misbegraven worden. Nou, uh... dat zeg je niet zomaar. Ja, nee, dat, ja, dat nee, zeg je niet nee, zomaar. Nee, nee. Maar uh, dus daar uh, hoeft de familie niet over te gissen. Over wat ja, ja. haar wensen zijn. Maar ik was, ik was wel uh, wat geschokt toen ik dat uh, vandaag Ja, nou, Ik over. eigenlijk ook. Dat is mijn overbuurvrouw, uh, Twinsten. Je kent ze? Oude. Ik ken haar ja, persoonlijk, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Markante uh, Goorlissen. Ja. Riet uh, Vermeer Brok. Echte Goorlissen ook trouwens, hoor. Nou, goed. Nou, uh, hier uh, gaan we het uh, rondje... Nieuws beëindigen en we gaan naar Thomas Kools voor ons onderwerp schaken. Ja, ja. <laughs> daar ben ik alweer een tijdje mee bezig met schaken. Mag ik oh. vragen hoe lang? <laughs> uh, bijna elf jaar. Bijna elf jaar en je bent hoe oud? Ik ben nu 16. 16, dus vanaf je vijfde jaar ben ik aan... je met schaken. Ja, mijn vijfde jaar ben ik ongeveer begonnen met schaken. En hoe is dat? Ja, een hele flauwe vraag. Maar hoe, hoe ben je zo uit jezelf begonnen? Of heb je iemand zien schaken? Of, of... Nee, ik ben uh, toen ik jong was ben ik altijd heel erg een spelletjesmens geweest. Ja. En uh, als het aan mij lag, zat ik gewoon de hele dag spelletjes spelen met mijn ouders en met, uh, met vrienden. Maar omdat ook niet altijd iedereen tijd had en ik uh, toch een leuk uitdagende hobby toch zocht. Ja. En zijn mijn ouders op het idee gekomen om mij uh, op schakelers te sturen. Oké. Okay. En die schaakles werd vanuit de vereniging gegeven. Ja, die werd vanuit de vereniging hier in Goorle gegeven. Daar, uh, daar ben ik begonnen. Dus je bent vanaf je vijfde jaar heen en weer van Hilvarenbeek naar Goorle gekomen om schaaklessen. Ja, precies. Dus, nou, uh, dan ben je een hebben. In de eerste Gorinse Schaakclub. <laughs> ja, de eerste Gorinse Schaakclub. Is er in een in geen Schaakclub? Wel geweest, maar uh, nu niet meer. Al een uh, aantal decennia lang. Ligt het dan niet op jouw weg om er een op te richten daar? Nou, we zijn uh, we zijn nu in Hilvarenbeek bezig om. Uh, een jeugd op te zetten. Samen met uh, Goerendaar Erik Hamers uh, geven wij daar nu al les aan uh, basisschoolleerlingen. Uh, oh, ja? Ja. Ja, ja. Is er belangstelling uh, voor schaaklessen? Nou, en, uh, het gaat best goed. We, ja. we hebben een aantal jaren gehad dat er uh, relatief weinig deel deelnemers waren. En, uh, dit jaar uh, begint het allemaal een beetje op te krabbelen. Uh, we hebben een uh, leuke deelnemers zijn er, uh, Het zijn er genoeg om een leuke... Uh, ...leuke groep te hebben. en uh, ja. Ja, Het is heel gezellig. En je doet het in Goorlen ook, uh, schakelers ja. geven? En, ja, ik geef schakelers in Goorlen en in heel Varenbeek. En dat is gekoppeld aan die prijzen? Ja, ik heb uh, onlangs de stimuleringsprijs... ...voor de jonge vrijwilliger gewo gewonnen. Ja. Um, ja, die heb ik gekregen omdat ik uh, de schakelers geef... Uh, ...vrijwillig in de gemeente Goorlen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, met die prijzen probeert, uh, probeert de gemeente Goorlen... ...andere jongeren te stimuleren... ...om ook vrijwilligerswerk bij hun vereniging te gaan doen. Maar waar op? bestaat die prijs uit? Dat is een, uh, is een geldbedrag van 350 euro. Mm -hmm. Die ik... Uh, ...die ik uh, ga... Ja, ...die moet... Die, uh die je moet besteden aan de club uh, of aan de instantie waar je vrijwilligerswerk uh, uitvoert. Je mag er geen bier voor kopen. Ik mag er geen bier voor kopen. <laughs> Ik wil voor het <een> avondje slapen. <laughs> ja, precies. Of een nieuwe fiets. Of een nieuwe fiets. Ja, of 350 euro. Oh ja, ja, er zijn wel wat voorwaarden. Uh, ja, dat is een beetje bepaald waar, waar het uh, ja. aan, de, aan de club in ieder geval. Ja, in ieder geval iets wat we met de club doen. Dat, uh, liefst in de jeugdafdeling natuurlijk, maar... Uh, nou, we, hebben, we, zijn, we zijn al flink aan het beraadslagen hoe we het geld zouden kunnen gaan besteden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld aan een uh, jeugdtoernooitje, zodat uh, onze yeah. jeugdleden van de verschillende dorpen tegen elkaar kunnen spelen. Oh ja. En uh, ja, materiaal is natuurlijk ook altijd welkom, want het verslijt ook een beetje en uh, sommige dingen zijn duur. Ja, schaakborden nog niet zozeer, maar klokken. Klokken? Die zijn, die zijn ja, duur? Die zijn uh, duur en die, uh, daar loopt het niet van over, dus... Uh, dus die kunnen we dan ook nog. Uh, oh, ja, ah, dat zal nieuw... het goed, het is goed terechtkomen. Ja, het gaat ja, zeker goed terechtkomen. Ja, ja, ja. uh... hey, en, en die schaakclub in Goorden, is die groot? Is dat een. Uh... Uh, de jeugdafdeling bestaat op dit moment uit. Uh, een stuk of veertien uh, jongeren. Mm -hmm. En. Uh, ja, natuurlijk heb je dan ook met de volwassenen. Daar krijgen er ook nog een, een aantal volwassenen les. Maar. Uh, nee, we hebben een uh, leuke schaakclub, alles bij elkaar met de senioren erbij uh, zitten we denk ik toch wel aan een man of. Uh, 40, 50. Schaken jullie ook wel eens tegen de senioren? Ja, ja ik, uh, ik schaak zelf tegen de senioren. De jeugdleden die zijn nog uh, iets te veel in het leerproces om nu al, uh, ja, ja. Om nu al de degens te kruisen met uh, ja. de oud En En sla je ze? Ja, ik, uh, ik win wel eens, maar ja, ik, kan, ik kan er natuurlijk ook van verliezen. Het, uh, het varieert, het uh, ligt er een beetje aan tegen wie ik speel. Leo Joosten speel je wel eens tegen? Leo Joosten speel ik niet vaak tegen. Nee? nee dat, uh, die komt vooral op de clubavond en ik doe vooral mee aan... Uh, nooit binnen de club. Kan jij? Als, je, als, je, als, je hem, als je tegen hem zou spelen, zou je hem waarschijnlijk wel verslaan, of niet? Dat wat vind ja, je ik voor een elo-rating of doen jullie er niet aan? Ja, nee, dat doen we wel aan, maar ja. uh, ik, ik weet niet zo goed hoe, ik heb nog nooit tegen Leo gespeeld zelfs, volgens mij. Eén oh. keertje een, uh, een korte partij, toen had ik gewonnen, maar... Uh... Oh ja, kijk. Ah, nou. Kan jij schaken? Nou, ik weet hoe je de stukken moet ja, zetten. Ja, precies hetzelfde. daar ja. hadden we het voor, voor deze uitzending met elkaar ja. over. Hè. Van, ja, dat, dat, ik, ik weet inderdaad wat de stukken doen en hoe je ze moet zetten. Maar dat is natuurlijk te, te weinig om echt van, van te, kunnen, om te kunnen schaken daarmee. Ja, maar het is op zich ook al heel wat als je weet hoe de stukken zet. Dan heb je al een mooie basis om, uh, ja. om te beginnen. Maar ja, je moet vlug kunnen denken en zeker. Ik denk, jongens zoals jij. Hoeveel zetten vooruit ja. kun je denken? Ja. Nou, dat hangt een beetje af van de stelling. Maar uh, een zet of drie is meestal... Ik uh, ben al blij licht. dat ik één zet kan, kan, kan, kan, kan bedenken. Ja. Dus nee. Uh, lees je schaakliteratuur? Uh, Schaaklectuur? Ja, ik, uh, ik uh, bestudeer uh, schaakboeken soms. Ja? Over uh, openingen en over uh, allerlei Um, uh, ja, tijdstip in het schaakspel, begin, het eind, het uh, midden van het spel. Ja. Het is natuurlijk enorm ingewikkeld. Na de eerste, voor de eerste twee zetten toen zijn er al 400 uh, mogelijkheden. Dus ja. uh, kun je nagaan hoe, uh, mm -hmm. hoe diep die... Uh, Ken je de, uh, de, uh, de, uh, uh, Stefan Zweig, uh, schaaknovellen? Ik, ik heb van het boek gehoord, ik heb het zelf nooit gelezen. Uh, kun je misschien nog op de lijst zetten? <laughs> of moet zelf? je nog geen, geen lijst uh, samenstellen? Ik, ik, volg, ik heb geen Duits meer, dus... Uh, dat is lastig. Oh, oh, dat is lastig. Jammer. Kijk eens hoe dun het is. Ja. Uh, het ideaal, het ideale boek voor, voor de lijst. Ja, het, het, het treft toevallig. Mijn vriend heeft dit uh, laatst gelezen in, uh, voor Duits. Ja, wat vond hij ervan? wel? Hij vond het wel een leuk boek. Maar uh, hij is toch iemand die vooral op uh, dunne boeken afgaat. Als we tijd hebben, lees ik een <laughs> stukje voor. Oké, <Okay>, nou, <laughs> dat, uh, dat spreek ik met u af. Uh, even kijken. Die stimuleringsprijs. Die, uh... ja, oh ja, die stimuleringsprijs. Dat is iets nieuws. Want dat, ja. dat, dat ken ik niet. Uh... Nee, dat is inderdaad iets nieuws. Dat is dit jaar voor het eerst uh, uitgereikt. Ik was zelf ook uh, verrast. Want ik werd er naartoe uh, gehaald ja? onder het mom van een uh, vrijwilligersavond. Gewoon voor vrijwilligers om ze te bedanken. Ja? En toen bleek uiteindelijk dat ik de eerste vrij uh, stimuleringsprijs had gewonnen. Dus, uh, Je wist van niets. Ik, ik wist van niet. niets. Ik. Uh, ik ging daar gewoon naartoe, uh, gewoon een gezellige avond of zo. Ja, het was nog steeds een gezellige avond. Maar ja, ja, ja. Het, uh, ja ik was, uh, ik was uh, verrast. Ja, dat kan me voorstellen. Zeg dat uh, schaakles geven. We hebben hier wel eens uh, mensen van, van de brede school. En dan vragen wij: uh, wat is dat, brede school? Uh, ben je daarmee bekend? Ik, uh, ik ben niet zo goed bekend met de brede school. Nee, nee, nee maar goed. Dan, uh, dan uh, is er altijd sprake van: uh, nou ja, uh, tussen. Uh, of, of na school, dan, dan, uh, dan kunnen er allerlei activiteiten zijn die, die ook interessant zijn. Want, want uh, leerlingen blijven dan uh, wat langer uh, uh, op school van huis. Mm -hmm. En dan is er ook altijd sprake van schaakles. Uh, doe je nou zoiets uh, op de basisschool in het kader van de brede school ook? Of is dat helemaal geconcentreerd wel op de club? Uh, ik, ik ken wel mensen die uh, inderdaad op de brede school uh, schaakles geven. Dat, uh, die dat daar doen. Maar uh, ik doe het echt uh, volledig vanuit de club. Vanuit de club. Ook op, ja. op, op de club. Ja, ook op de club. Ja, ja. ja. ja dat... en, aan jonge kinderen. Aan jonge kinderen, ja. Dat, uh, ja dat, uh, de oudste die zit een heel veel aan bij die is een jaar of veertien en de jongste die is een jaar of uh, acht. Acht? Ja, want vijf jaar is echt heel jong, hè? Ja, vijf jaar was. Vijf, vijf... vijf jaar ja. was toen ook uh, jong. Er was ook toen uh, de vraag of uh, ik het wel kon volgen, want ja, vijf jaar hadden ze ook nog niet echt gehad, maar het ging uiteindelijk uh, goed. Ja, ja. Uh, dus, hmm. uh, Wordt er op school bij jullie geschakeld? Want je zit op een middelbare school, neem ik aan. Ik ken, ik ken uh, niet heel veel schakers bij ons op school. Nee? Uh, Wat is de school? Uh, is op het Odolfus in Tilburg. Mm -hmm. Ik zit daar nu in uh, 5 VBO. Ja. 5 VBO. Mm -hmm. Maar weinig schakers? Weinig schakers. Of ik moet er niet van weten, dat kan ook. Maar ja. uh, ik ken niemand van het, het schakencircuit bij de jeugd die, uh, die hier op het Oudulfus zit. Aha. Ja, dit, het, het, toch wordt het best wel gedaan. Uh, toch wel veel schaken. Maar het, het heeft inderdaad een beetje de naam van moeilijk en zo. En, ja, dat en, uh, heeft het zeker. Dus, uh, het wordt vaak gevraagd: van, uh, waarom ga je schaken? Ja, dat is toch geen sport? Het is toch veel te ingewikkeld? Een uh, denksport. Het is ja, een denksport. Het is, denk is, denk ja, het is maar net of je daar als een sport wilt zien. Uh, ik vind van wel, maar ja, dat, uh, dat moet ieder voor zich weten. Maar uh, nee, schaken is niet. Uh, sport die uh, zoveel wordt gedaan als voetbal. Dat is, uh, echt... Heb je um, grote ambities? Wil je, wil je de beste worden? Ja, je wilt, uh, je wilt natuurlijk altijd de beste worden. Je probeert natuurlijk wel zo goed mogelijk te worden. Maar uh, als ik echt de beste zou willen worden, dan zou ik echt veel meer tijd aan schaken moeten gaan besteden. Hoeveel uur per dag schaak je? Ik schaak, nou zeg, uh, een uurtje per dag. Een uurtje per een dag? Een uurtje per dag. Nou ja, nou ja, ja. dat is tegen. Nou ja, zeker? Ja. Maar dat bestaat dan vooral uit het bestuderen van openingen. Want echt partijen schaken, dat gaat moeilijk bij mij thuis, want behalve mijn broertje schaakt er niemand. Schaakt er niemand. En via internet? Via internet kan het natuurlijk altijd. Dat doe ik ook wel eens, oefenen op internet. Mm -hmm. Dan kun je tegen iedereen, kun je tegen allerlei mensen van over de hele wereld schaken. Ja, oh ja, ja. Dat, of dat, is, dat wist ik niet eens dat dat kan. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk want je, je hebt dan gewoon verbinding met iemand en je ziet op ja je spreekt nu echt tegen een digibet en iemand die en dan zie je gewoon op dat scherm zie je een schaakbord en je ziet dan welke zet iemand ja zet. precies uh, je ziet gewoon een schaakbord uh, de, en die, ja je ziet welke zet tegenstander doet en uh, ja zo kun je gewoon een partij tegen elkaar schaken kan tegen iemand uh, uit Australië zijn, maar het kan ook iemand zijn die uh, hier om de hoek woont, ja, ja, ja. spreken. Internationale taal, je hoeft de stukken maar te, te schuiven. Ja, precies. Uh, Iedere schakel is overal hetzelfde. Ja, overal dus, uh, hetzelfde. En, en schaken tegen een schaakcomputer? Uh, dat, dat doe lijkt, ik niet zoveel. Nee. Uh, want ja, tegen een echte tegenstander is het toch, uh, toch altijd wel leuker. Want een computer ja. Ja, dat, uh, is toch altijd lastig. Uh. Ja, ja en, uh, Want een computer die is niet zo. Ja, die schaakt anders dan een mens. Ze dus klinkt een beetje raar, maar uh, die schaak iets, uh, iets ja, hoe zeg je dat, iets zakelijker. Maar daar wordt, uh, wordt het al best ingewikkeld. Die, uh, die, uh, die gaan niet van plan om uh, echt hun best te doen om het een interessante partij te maken. Dat is net zoiets als... Uh, dat met voetbal uh, een ploeg wow. alleen maar gaat verdedigen. Dat is een beetje doods. Ja, een beetje doods. Het, uh, ze zijn vaak wel heel goed. Dat is ook een probleem. Maar <laughs> ja. fouten maken ja, kunnen ja. ze niet. Ja, ja, fouten maken kunnen ze bijna niet. Dus nee, uh, nee. nee. nee maar ik kan me voorstellen. Het is ook een nou, zelfschaakspel. De computer doen we dus niet. Maar schaak je wel tegen je moeder? Uh, tegen mijn moeder. Ja, mijn moeder die kan niet schaken. Dan. Uh, oh, wie heeft het je dan geleerd? Uh, een uh, een uh, vriend van ons man. Ja, de. Uh, de Ima, een collega van ons man die. Uh, die had een man en die kon schaken. Die heeft mij de eerste. Uh, die heeft mij de beginselen van het schaken geleerd. Ja, ja. Kun je dat nog herinneren? Want je was er zo jong bij. Ik kan me dat nog wel herinneren. Vooral dat ze een uh, kat hadden die altijd bij mij op schoot kon liggen. <laughs> ja. En, en de, de kin, uh, uh, uh, je geeft les hè, aan kinderen. Uh, van die, die ja. Goorse schaakclub. Er komen ook kinderen die ook nog nooit hebben geschaakt. Die leer je ook echt helemaal de beginselen. Of komen er al kinderen die thuis al wat. Geoefend hebben. Ja, er komen natuurlijk altijd kinderen die thuis wat geoefend hebben. Maar uh, met het schaken dan, uh, om het een beetje doseerbaar te maken voor kinderen, hebben ze ja. het schaak uh, opgedeeld in stappen. Zodat je eigenlijk in, uh, in deeltjes de, kunt leren hoe je goed moet schaken. En uh, zo heb je dus stap 1, dat is het echte beginsel. Dan leer je hoe de stukken moeten lopen en hoe je mat, mat moet zetten. Mm -hmm. En hoeveel punten de stukken waard zijn. En zo gaat iedere stap gaat en, uh, gaat weer ietsje verder. En uh, ik geef zelf stap 2, dus dat wil zeggen dat uh, mijn leerlingen de beginsel al iets hebben gehad. En uh, bij mij vooral gaan leren hoe ze uh, uh, stukken kunnen winnen. Hoe oh, ze ja. die uh, op een slimme manier uh, ervoor kunnen zorgen dat ze voorkomen te staan. Is er een, uh, een uitgedachte didactiek van het, schaats, van het schaken? Ja, die wordt wereldwijd gebruikt. Uh, de, hoe heet het, de stappenmethode, dat, uh, ja, dat uh, is een... Uh, Overal, uh, ja, dat gebruiken ze eigenlijk overal in Nederland en uh, ook in heel veel andere landen. Mm -hmm. En daar uh, zit echt een duidelijk plan achter om alles gedoseerd uh, door te geven aan de leerling. Veilig leren schaken of zo? Die. Ja, veilig leren schaken om te zorgen dat het niet allemaal te snel op ze afkomt, want... Uh, dat is natuurlijk altijd wel het risico met iets als schaken, als je te snel alles brengt. Als je het uh, zelf leert of van een uh, goedwillende oom, zou het ook fout kunnen gaan dat, dat je eigenlijk uh, ja, je dingen niet goed leert? Ik heb het niet over het, het verkeerd zetten van de, van de stukken, want dat is natuurlijk zo elementair. Maar uh, zou je, is daar ook iets van dat je... Nou, op zich uh, kan het geen kwaad om schaken te leren van andere mensen. Dat is uh, geen enkel probleem, dat is zelfs leuk, maar uh, je het, uh, Hey, je mist dan toch meestal een beetje oefening en uh, een beetje routine. Want uh, uh, uit, uit, uitgeen wat je uiteindelijk wil bereiken met uh, de schaakles is dat je de, alles vrij soepel gaat zien. En daarvoor is gewoon veel oefening uh, nodig. Dat je gewoon uh, op een bord uh, dat je aan het schaken bent en dat je dan in, in, uh, spontaan kunt zien van, oh daar uh, gebeurt iets. Daar gebeurt iets. Ja, daar kun je punten winnen of stukken. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Is het... Uh... Ook een beetje intuïtie of komt dat er niet bij kijken? Natuurlijk is intuïtie ook heel belangrijk. Dat, uh, dat is een van de belangrijkste dingen bij schaken. En daar is vaak het verschil... Leg mij waar... nee, dat eens uit. Waarom is dat het belangrijkste ding voor schaken? Ik zou, ik zou zeggen, er is toch ook inzicht wat je doet. Je moet weten wat die stukken kunnen en wat de tegenpartij... Tuurlijk, je moet, het tegenpartij is. Tuurlijk, er zijn heel veel dingen belangrijk bij schaken. Ja. Maar intuïtie vind ik altijd een van de belangrijkste dingen. Omdat je dan toch een beetje kunt aanvoelen van... Uh, ja, wanneer is het nou slim om te aanvallen? Wanneer is het nou slim om uh, te gaan verdedigen? En op die manier, uh, daardoor hebben heel veel hele goede schakers zich gekenmerkt door uh, toch een goed inschattingsvermogen. Een hoe schat je dat in? Ja, dat is, dat is, dat is, dat is gewoon een gevoel. Dat is, zo, zo, zo zegt, intuïtie. Is, er, komt er ook uh, psychologie bij, bij kijken dat je de tegenstander een beetje observeert en, uh, ja. en, en denkt van, hé, hey, uh, die, die, uh, die, uh, nou, die gaat het moeilijk krijgen of, of die, oh, die, die is benauwd? heel, heel ja. zelfverzekerd, uh, ja. ik moet... Uh, Zit er ook wat bij? Of, of ja, misschien... Kijk je alleen maar naar de stukken? Je kijkt vooral naar de stukken. Schaak is echt een, uh, een uh, spel dat, eigenlijk niet dat zich niet buiten het bord afspeelt, als het ware. Natuurlijk, je kunt altijd wel letten op uh, bepaalde tracks van de tegenstander. Je kunt, uh, maar ja, daar heb je eigenlijk heel weinig aan. Er zijn wel spelers die zeggen: van oh, hij zit uh, de hele tijd met zijn been te wiebelen. Dat vind ik vervelend. Maar ja, dat is, uh, dat is over het algemeen niet belangrijk. Okay. Nee. Wat hmm. ik nog een vraagje naar heb. Je bent zeg maar docent Schaken. Hè? In, in, in die, dus, uh, ben jij de jongste? Uh, van, de, van de docenten? Van de docenten? Uh, ja. ja. Hoeveel docenten zijn daar? We zijn daar uh, nu met drieën. Met drieën? Ja. Oké. Okay. Uh, en, en moet je daar een soort... ja. Ik zou zeggen, zo, moet je daar toch een bepaalde trainingen in hebben? Want het, het is toch een verschil om schaken en om schaken uit te leggen. Precies, dat is een, uh, dat is een heel groot verschil. Ja, ik heb ja. het eerste jaar uh, dat ik schakeles ging geven, dat is nu twee jaar geleden. Want ik doe het nu voor het derde jaar. Ja. Toen, uh, toen heb ik ook uh, heel veel uitleg gehad. Heeft, uh, degene die al schakeles gaf, heeft mij heel veel begeleid in uh, hoe ik uh, goed les moet geven. Ja. En dat, heeft mij toch wel, dat was toch wel heel belangrijk, want als je dat niet hebt... Of je moet van nature echt gewoon een goede leraar zijn. Dan, uh, dan, kun je, dan is het heel moeilijk om het echt goed over te brengen. Dat lijkt want, mij ook, ja. Want ja, het, ja. je hebt natuurlijk veel geduld nodig. En je moet ervoor zorgen dat het allemaal een beetje... Uh, <laughs> dat geen zootje ongeregeld wordt. <laughs> en dat je het schematisch goed kan uitleggen natuurlijk. Ja, precies. Dat is heel ja, belangrijk. Ja, zeker, ja, ja, ja. Uh, zeker met zo'n jonge doelgroep dan uh, is het belangrijk dat je niet uh, te ingewikkeld gaat uitleggen. Maar dat is... Te, dat je het toch simpel houdt, dat, dat je het eigenlijk waar kunt uh, ja. visualiseren. Dat je het, uh... en, en toernooien, je, je zei er al iets over. Jullie organiseren toernooien of jullie gaan dat doen? Wij uh, zijn misschien van plannen met geld dat we dus uh, ja? van die vrijwilligersprijs of ja, stimuleringsprijs hebben gehad om een uh, schaaktoernooitje te organiseren voor uh, de leden van de EGS-jeugd uh, afdelingen. Okay. En doe je zelf, uh, buiten dat zelf aan toernooien mee? Of? ik doe uh, zelf ook wel eens aan toernooien mee de afgelopen jaren ietsje minder omdat ik ook met school natuurlijk druk ja. bezig ben maar uh, nee ik doe zelf ook wel eens toernooien mee ook met volwassenen en uh, ja dat vind ik altijd heel leuk om te doen ja, Daar leer je van hè das, ja. ja dat is echt de beste manier om te leren hoor: veel toernooien doen dat uh, ja, ja, ja. Dat, uh, dat heb ik uh, toen ik jonge schaker was ook heel veel gedaan en uh, ja dat was uh, echt heel belangrijk dan bouw je toch ervaring op uh, ja, ja. Ik heb eens een keer met grote interesse zitten kijken, maar ja, dat is natuurlijk de allergrote schakers die dat kunnen. Eén schaker in een kring met allemaal mensen die met schaak spellen. Die, die, die, die, die heeft al zoiets van, van 10, 12 tegenspelers. Niet een keer naar een bord en dan zit hij daar aan zet en daar. Ik heb daar zo dus respect voor. Nou ja, goed. Ik dat, dat, dat, dat vind is, knap. Ik ga een stukje lezen, ja, want ja, dat ja, is dus dus precies de situatie. Ja, ja. Uh, de situatie is dat, dat, uh, uh, dat mensen zitten op een grote oceaanstomers, dus ze steken over en er is er natuurlijk alle tijd. En uh, aan boord is een, uh, een wereldkampioen, uh, Czentovic heet hij, dat zou een fictieve naam zijn. Ja, dat denk ik ook. Uh, die is uh, uit het niets opgekomen, een boerenjongen, nauwelijks uh, geletterd, maar uh, hij verslaat uh, alles en iedereen. En uh, hij uh, zit op het schip en is een zeer, zeer teruggetrokken man, een, een beetje een autist, Hij legt uh, niet graag contact, zeer moeilijk benaderbaar. Maar er is iemand, uh, ik denk een schaakjournalist, de, de, ik figuur vertellen, vertellen, die, die wil toch proberen met hem in contact te komen. Nou ja goed, na veel vijven en zes lukt het. Uh, vooral uh, omdat er nog een andere schaakenthousiast uh, aan boord is, uh, ook uh, Connor. Die, uh, en ze krijgen het klaar om een uh, schaakpartij uh, te organiseren. Ja. Maar, zegt hij, mijn. Uh, mijn manager zegt ik, ik mag alleen voor, voor geld spelen, want ik ga niet zomaar wat vriendschappelijke wedstrijdjes spelen. Dus uh, 500 dollar wordt erin gezet. En nou ja, goed, daar, daar heeft die wedstrijd die vindt plaats. En, en uh, nou ja, wordt uh, afgemaakt gewoon. En uh, dan uh, komt er een uh, revanche. Maar uh, inmiddels is afgesproken dat, dat ook andere schaakliefhebbers die, die, die mogen gewoon erbij staan en, en uh, overleggen. En uh, nou, dan krijg je dus zo'n groep. Tegen, tegen Chantovich. Ook de tweede partij bood geen ander beeld. Behalve dat door een paar nieuwsgierigen de kring niet alleen groter werd, maar ook drukker was geworden. McConnor keek zo strak naar het bord dat het wel leek of hij de figuren met zijn wil tot win, winnen wilde magnetiseren. Ik voelde aan hem dat hij voorgeestdreven ook duizend dollar zou hebben geofferd voor de gelukkige kreet mat tegen deze kille en arrogante tegenstander. Merkwaardig genoeg sloeg iets van zijn verbetenheid, van zijn verbeten opwinding onbewust op ons over. Elke zet afzonderlijk werd veel hartstochtelijker besproken dan voor die tijd. Steeds hielden wij elkaar nog, op het laatste ogenblik terug, voordat wij het erover eens werden, het teken te geven dat Centovic naar onze tafel terug liep, riep. Langzamerhand waren we bij de 17e zet aangekomen. En tot onze eigen verrassing was er een stelling ontstaan die verbluffend gunstig leek, omdat het ons gelukt was de pion van de C-lijn op het voorlaatste veld C2 te brengen. We hoefden hem maar naar C1 te zetten om een nieuwe dame te winnen. Helemaal behagelijk voelden we ons er wel niet bij, bij dit al te duidelijke voordeel. We voelden eenstemmig argwaan dat dit schijnbaar door ons voor over de voordeel ons door Tjentovic, die de situatie immers veel verder kon vooruitzien, opzettelijk als lokaas werd voorgehouden. Maar ondanks het ingespannen gezamenlijk zoeken en overleggen konden we de verborgen val niet ontdekken. Ten slotte, al bijna aan het eind van de toegestane bedenktijd, besloten we de zet te wagen. Met raakte de pion al aan om hem naar het laatste veld te, te verschuiven toen hij voelde dat iemand hem plotseling bij zijn arm pakte en zacht en dringend fluisterde, in godsnaam, niet doen. Onwillekeurig keerden we ons allemaal om. Een heer van ongeveer 45 jaar, wiens smal, scherp gezicht... ...mij al eerder op het promenadedek was opgevallen... ...door zijn merkwaardige, haast krijtachtige bleekheid... ...moest tijdens de laatste minuten... ...terwijl wij al onze aandacht op het probleem richtten... ...bij onze groep zijn gekomen. Haastig voegde hij er onze blikken voelend aan toe. Als u nu een dame van die pion maakt... ...slaat hij die meteen met loper C1. U slaat met het paard terug maar intussen gaat hij met zijn vrije pion naar D7, bedreigt uw toren en ook als u schaak geeft met uw paard, verliest u en bent u in 9 of 10 zetten verslagen. Het is bijna dezelfde stelling die Aljechin voor het eerst tegen Bougel Jobov heeft gebruikt bij het Pistianer toernooi in 1922. McConnor trok verbaasd zijn hand terug van de pion en staarde niet minder verwonderd dan wij allen naar de man ...die als een onverwachte engel helpend uit de hemel kwam. Iemand die negen zetten vooruit een mat kon berekenen... ...moest een vakman van de eerste rang zijn. Misschien zelfs een concurrent voor het kampioenschap... ...die naar hetzelfde toernooi reisde... ...en zijn plotselingen verschijnen en ingrijpen... ...juist op dit kritische ogenblik had iets bijna bovennatuurlijks. McConnor kwam als eerste tot zichzelf. Wat raadt u dan aan, fluisterde hij opgewonden... Niet meteen oprukken, maar eerst uitwijken. Vooral de weg van de bedreigde lijn van G8 naar H7. Dan zal, hij, dan zal hij waarschijnlijk zijn aanval naar de andere flank verschuiven. Maar die kunt u afslaan met toren C8-C4. Dat kost hem twee tempi, een pion en daarmee zijn voorsprong. Dan staat uw vrije pion tegenover de zijne. En als u goed defensief blijft spelen, komt u nog op remise. Meer zit er niet in. We stonden weer verbaasd. De precisie van zijn berekening had iets even verwarrends als de snelheid. Het leek wel of hij de zette voorlas uit een gedrukt boek. Hoe dan ook, het onverwachte geluk dat wij dankzij zijn ingrijpen... onze partij tegen een wereldkampioen tot remise zouden kunnen brengen... had een betoverende uitwerking. We gingen eensgezind opzij om hem een beter zicht op het bord te geven. Nog een keer vroeg me Connor, dus koning G8 naar H7? Jazeker alles uitwijken. De konner gehoorzaamde en we tikten tegen het glas. Centovic kwam met zijn gewone onverstoorbare pas naar onze tafel en taxeerde met een enkele blik de tegenzet. Toen zette hij op de koningsvleugel pion H2-H4, precies zoals onze onbekende helper had voorspeld. En die fluisterde al opgewonden, de toren naar voren, de toren naar voren, dan moet hij eerst zijn pion dekken. Maar dat zal hem niets helpen. U slaat zonder zich iets van de vrije pion aan te trekken met het paard C3-D5 en het evenwicht is weer hersteld. Alle druk naar voren in plaats van verdedigen. Wij begrepen niet wat hij bedoelde. Voor ons was het Chinees wat hij zei. Maar al helemaal in zijn ban zette McConnor, wat de man hem opdroeg. Betikte We weer tegen het glas om Szentovic terug te roepen. Voor het eerst kwam hij niet snel tot een besluit, maar keek gespannen naar het bord... Toen deed hij precies de zet die de vreemdeling ons had aangekondigd en draaide zich om om te gaan. Maar voor hij wegliep gebeurde er iets nieuws en onverwachts. Centovic keek op en monsterde onze rijen. Het was duidelijk dat hij wilde ontdekken wie hem ineens zo krachtig tegenstand bood. Van dit ogenblik af steeg onze opwinding tot onmetelijke hoogte. Tot nu toe hadden we gespeeld zonder serieuze hoop, maar nu dreef de gedachte de kille hoogmoed van Centović te breken, ons een jagende gloed door alle aderen. Onze nieuwe vriend had echter al aanwijzingen gegeven voor de volgende zet en wij konden, mijn vingers trilden toen ik met de lepel tegen het glas sloeg, Centović terugroepen. En nu kwam onze eerste triomf. Centović, die tot nu toe zijn zetten steeds staand had gedaan, aarzelde, aarzelde en ging tenslotte zitten. Hij ging langzaam en moeizaam zitten, maar daarmee was alleen puur lichamelijk al het van bovenaf dat tussen hem en ons had bestaan opgeheven. We hadden hem gedwongen, zich althans ruimtelijk, op hetzelfde niveau als wij te begeven. Hij overlegde lang, zijn ogen onbeweeglijk omlaag gericht op het bord zodat je nauwelijks meer zijn pupillen kon zien onder de donkere oogleden en door het ingespannen nadenken ging zijn mond langzaam open, wat aan zijn ronde gezicht in wat simpele uitdrukking gaf. Tjentovic overlegde een paar minuten, deed toen een zet en stond op. En onze vriend fluisterde al, een offer. Goed gedacht, maar niet op ingaan. Een afruil afdwingen, beslist afruilen. Dan komen we op remise en geen god kan hem helpen. McConnor gehoorzaamde. Nu begon... Bij de volgende zet tussen de twee tegenstanders, wij waren al lang gereduceerd tot pure figuranten, een voor ons onbegrijpelijk heen en weer geschuif. Na ongeveer zeven zetten keek Centovic na tamelijk lang nadenken op en verklaarde remise. Een ogenblik heerste er totale stilte. Je hoorde ineens de golven ruisen en de jazzmuziek van de radio uit de andere salon, enzovoorts, enzovoort. Maar goed, hier, hier dus... Um uh, ja, dit, dit stuk, kun je dat een beetje... Uh... Ja, dat was mijn vraag. De, de... Kan jij dat volgen? CZ... Ik, uh... ik, ik kan wel volgen waar het <coughs> over gaat. Maar uh, je moet natuurlijk de hele stelling erbij hebben... om het, uh, ja. om het echt te kunnen begrijpen. Ja, ja. ja, ja. ja. Maar die lijnen en... en, en uh, die ja, uh, die lijnen en velden die... Uh, uh, uh, en, en, uh, ja, die spanning en... en uh, ja, dat als, je, als je echt fanatiek bent... dan uh, kun je die spanning wel voelen. Ja. Zeker als je tegen zo'n goede speler speelt... dan krijg je krijgt de kans om... Uh, ja. Nee. En je krijgt de kans om... Ja, hier gaat het nee, om, ja, ja. maar tot remise. Maar, maar, maar dat, is, dat is al een hele prestatie, hoor. Ja, ja. Wereldkampioenen zijn meestal geen spelers uh, die je zomaar even op remise houdt. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, een aanrader, uh, Stefan uh, Zwijk. Ik zal het eens, eens kijken. Hij, hij staat in ieder geval op school, dat weet ik nu zeker. Oh ja, ja, ja. hij staat op school. Uh. We gaan naar muziekje. Ja, uh, ik muziek. een muziekje ja, ik heb muziekje uitgezocht. Ik heb Margriet Eshuis. God is asleep. Oh... I'm to talk. Ja, Goldse Kringen, we zijn in gesprek met Thomas Kolsch, uh, wethouder Sjaak Sperber is inmiddels gearriveerd, Maar we zeggen, uh, we hebben hier vaker een wethouder dan een schaker. Dus we ronden nog eventjes het uh, gesprek af met uh, Thomas voordat we naar uh, wethouder Sperber gaan. Uh, wat uh, ik nog wilde vragen is, uh, uh, 5 VWO, Odulfus... Uh, ...een uh, passie voor schaken. Wat ga je eigenlijk doen? Heb je al een, uh, een plan voor, voor de toekomst? Nou ja, een plan voor de toekomst is altijd moeilijk om te maken... ...want je weet nooit hoe het loopt. Maar uh, ik, uh, ben, ik, ik heb nu wel een groot interesse in exacte vakken... ...zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Dus, dus het uh, zit er dik in dat je wiskunde gaat studeren? Iets in die richting wel. Ben ik van plan. Maar ja, misschien dat mijn, mijn interesses kunnen altijd verschuiven... ...of ik kom iets tegen wat ik echt heel interessant vind nog. Dus uh, ja, maar uh, wiskunde is wel erg handig, denk ik, als je, als je schaakt, of niet? Het heeft er wel wat mee te maken. De, net met, uh, toen je aan het voorlezen was, over de velde C7. Dat uh, lijkt erg op een uh, assenstelsel bij wiskunde. Assenstelsel bij wiskunde. Ja, ja. Nou, kijk. Nou, nou. You lost me. <laughs> dus, uh, ja, en je hebt nog een jaartje om erover na te denken, wat je ik, gaat doen? Ik heb nog een jaartje om erover na te denken. Ja. Ik, ga, uh, ik ga me goed oriënteren. En, uh, Bestaat het systeem van profielwerkstukken nog steeds? Ja. ja dus. En uh, ja, wat, wat doe je dan? Dat, uh, dat moet ik nog gaan uitzoeken wat ik ga doen voor mijn profielwerkstuk. Maar dat uh, moet ik volgend jaar gaan maken. En dan, uh... de zes VWO-werk. Ik heb ze vanmorgen de zes gehoord. Zes, zes VWO-werk. Ja. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou, um, dus um, ja, we, we blijven dat volgen. We wensen je ook veel succes natuurlijk. Ah, heel erg bedankt. Met uh, de afronding van, van de middelbare school en met je, schaak, met je schaakcarrière... Heb je al een bestemming voor de prijs? Ja, de ja, ja, nou, ja. ja daar wordt hard over nagedacht. Ja, wordt, we zijn er al flink over aan het beraadslagen, maar uh, we zijn misschien van plan om een jeugdtournooitje te organiseren voor, uh, voor jeugdleden van de verschillende darpen, zoals Hilwaar een beek, Horenriew. Oh, ja. En misschien ja. nog wel jeugdleden uit de regio, bijvoorbeeld uit Tilburg. En dan uh, kunnen we een heel leuk tornooitje organiseren. Dat denk ik ook. Want, ja. heel, een mooi, ja. Goed. Nou, uh, Thomas, uh, bedankt voor uh, jouw uh, bijdrage aan uh, deze Golse Kring. Nou, uh, Jacques Perber met uh, de cultuur. We hebben al uh, eventjes uh, een, een, een vraagje gesteld in de richting van... ...wordt dat schaken nou eigenlijk uh, in het kader van, van de, de brede school gedaan? Maar dat bleek niet zo te zijn. Al uh, wordt daar wel vaak... Uh, ...gezegd als het over de brede school gaat en, en de, de leerzame activiteiten in samenhang daarmee... ...dat dat schaken dan bijvoorbeeld zo'n voorbeeld is, hè? Ja, dat zou goed kunnen. Zeker in het kader van de buitenschoolse activiteiten of de naschoolse activiteit. zou schaken uitstekend kunnen, maar die zou je zelfs met veel goede wil ook nog... ...bij de combinatiefunctionale sport kunnen, kunnen Ja, dat zou ook nog eens kunnen. kunnen. Ja. Mm -hmm. Maar wat gaat maar. die cultuurleerkracht uh, doen? Nou, het, is, uh, het is in feite, formeel heet het een combinatiefunctionaris. Combinatiefunctionaris? Combinatiefunctionaris cultuur is iemand, uh, in dit geval hebben wij een factorium uh, daarbij ingeschakeld, die zich uh, gaat bezighouden om te zorgen in feite dat er uh, het, belangrijkste, het uh, belangrijkste punt van, het, uh, van uh, het rijk uit is gegeven is dat cultuur-educatie met kwaliteit. Dat is de kern. Educatie. Vroeger was het samen dingen doen. Nu ligt meer de nadruk op de educatie. En uh, daarvoor zijn de, de combinatiefunctionarissen in het leven geroepen. Wij zitten in de derde tranche daarvan al. Er zijn op andere plaatsen in het land is daar al eerder invulling aangegeven. Allemaal op een andere manier. Uh, wij hebben vorig jaar factorium een bepaald bedrag gegeven zo'n 23.000 euro, om daar een plan voor te ontwikkelen. Dat plan hebben we ondertussen nou bekeken. Dat kost meer dan we gedacht hadden. Mm. En dat gaan we toch doen. Want wat staat er in dat plan? In dat plan uh, daar staat eigenlijk een, uh, een doorlopende leerlijn. Dus het begint al. Het begint zelfs al heel vroeg, want bij de kinderopvang al, bij kinderdagverblijven. Ja, drie vier jaar al. Uh, via uh, het uh, de, uh, kleuteronderwijs, buitenschoolsopvang, maar ook binnenschools uh, wordt daar activiteit in uh, gepleegd, tot na-schools. En de bedoeling is, in feite, om dan dat zo ver uh, door te kunnen krijgen dat, er, uh, dat, uh, dat men ook buiten de school om zich daarmee bezig gaat houden. En uh, één lijn? Is dat, of zijn er meerdere lijnen? Het, uh, er zijn uh, verschillende richtingen, maar het is één doorlopende leerlijn. En uh, wat, wat uh, staat er op die lijn? Waar wordt, uh, waarmee wordt gestart? Uh, wat is uh, het doel uiteindelijk? Met name gestart uh, met uh, muziek, uh, dans, theater. En dan zit er uh, beeld en... Uh, wat was er nog meer bij? Uh, er was nog een element, wat, wat, er, uh, wat er ook uh, bij hoort. Komt... Uh, Factorium heeft daar bepaalde trajecten voor, uh, voor bedacht. En de ene is met meer nadruk op de buitenschoolse activiteit. En de andere is met meer nadruk op de binnenschoolse activiteit. Uiteindelijk is er een soort combinatie uitgekomen. Dat betekent dat we van het normale muziekonderwijs wat op sommige scholen gegeven wordt, ja. daar wordt een knip gemaakt van zo'n 10% minder. Maar daarvoor in de plaats komt dan een breder aanbod waarmee theater en dans en, en buitenschoolse activiteiten worden gedaan. Het is een co-financiering. Het Rijk betaalt een stuk. Mm. De gemeente betaalt uh, een stuk. En derde partijen moeten meebetalen. En dat is in dit geval uh, uh, de Stichting Brede Scholen. Schoolbesturen. De schoolbesturen. Maar ook de buitenschoolse opvang. Die betalen er ook aan mee. En uh, is, gaat het over veel geld? Het gaat om zo'n uh, wat we nou extra gaan doen is zo'n uh, 20.000 euro per jaar en er zit al zo'n 30.000 in, dus, dus zo'n 50.000 euro per jaar. Wat de gemeente gaat bijdragen? Ja. Mm -hmm. Het gaat om, uh, samen met de sportcombinatiefunctionaris is het 1,7 FTE. Mm -hmm. Dus de sportfunctionaris ja. die, die hadden ze vorig jaar al, uh, al concreet, was ook eenvoudiger, er zijn veel meer voorbeelden van in het land. Het leuke is, we hebben uit dat plan van Factorium, hebben wij goedgekeurd. Goerle wordt daar experimenteergemeente van. We hebben daar uh, op een paar scholen proef, proeflessen mee gedaan. En daar is een, uh, een video uh, van gemaakt, of uh, hoe heet het van niks, een uh, DVD van gemaakt. Die schijnbaar erg succesvol is uh, geweest. En uh, ik heb hem zelf nog niet gezien, moet ik zeggen. Maar men is er heel enthousiast over. Schrijven heeft er onder andere naar meegedaan. En is het iets wat, wat de eigen leerkrachten kunnen uitvoeren? Of is het echt een, een gedeelte een, een... van het programma is het begeleiden van, uh, van leerkrachten. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld, je moet uh, mensen van een kinderdagverblijf... die, die moeten bepaalde didactische vaardigheden ja. ontwikkelen. Dan moeten ze geleerd worden. Dat hoort daar ook in. Uh, als je kijkt naar uh, de, ja, de leidsters van de buitenschoolse opvang... Daar, daar heb je ook een dergelijke activiteit in... Binnenschool zijn het echt activiteiten met de kinderen zelf. Maar dat doet niet die persoon die ervoor vrijgesteld is. Er zijn drie personen die daarop ingezet worden. En dat heeft, staat los van een cultuurmakelaar of een, uh, die op de scholen zelf al, al uh, rondloopt. Mm. Ik hoop wel dat dat natuurlijk in elkaar gaat grijpen. Maar uh, mm. op zich uh, is. is uh, maar die zitten ook op een andere hoek van de cultuur, vaak. Hè? Maar die 1,7 FTE, die moet eigenlijk het hele onderwijsveld van Goorlen bestrijken. Ja. ja. Die moet op alle scholen, ja. alle scholen iets doen. Die doen zelf iets, maar grotendeels doen die coaching. Ja, ja, ja. ja. Coaching ja. van leerkrachten die dat ja. moeten uitvoeren. Oh, dan wordt het me duidelijk. Ja, ja. Ja, eigenlijk is het dat zo'n beetje. Is dat zo'n beetje. De muziekschool is dat niet een oh. beetje? Is niet een beetje lijn wat, wat vroeger de muziekschool deed uh, met ballet, met zit met zit met... natuurlijk dicht tegen. Het is niet uh, niks dat de uh, factorium ja, ja. Die, die, dat opgepakt heeft, omdat uh, factorium is in een breder spectrum gaan werken. Hè. Die, mm -hmm. die, die doen niet meer alleen muziek en dans. Nee, doen ze ook name beeldend, ook, uh, want op je doet dat theater, doen die ook en, ja uh, podiumkunsten. Mm -hmm. ja. En het de, de plan dat zij ontwikkeld hebben, gaan ze als dat in gore aanslaat. Uitrollen over het hele land. Dus wat dat betreft, denk ik dat we. als goeren daar weer, weer voorop lopen. Oh ja, maar ik dacht dat je zei dat, dat het alles in het land al, al bezig was. Sport. Uh, oh, sport. sport. Maar dit we nog niet. Met name zo. sport. Ook wel dingen bezig met cultuur. Het leuke is met zo'n combinatiefunctionaris. dat vul je ter plekke in. Dat is niet. Uh, daar moeten we ook steeds meer vanaf, hè. overal. Exacte keurslijven en de exacte regelgeving. Ik heb pas weer een discussie gehad met een collega uit, uit Rotterdam, die met heel andere problematiek te maken heeft uh, als wij in Rigoorden. Mm. En die dan daar ook met hele andere, op hele andere ja. manieren mee omgaan als wij. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En is de doelstelling daarvan om inderdaad kinderen op hele jonge leeftijd al contact te laten maken met, met, met, met, met, met podium, met, met muziek, met theater? Ja. ja. Want het gebeurde natuurlijk vroeger ook al, maar dan ging het initiatief natuurlijk van de ouders af. Hè. Je, je, je gaf je kind ja. op aan de muziekschool en dan kreeg je het ja. vivo en dan werd het op die manier... Uh, maar nu gaat het echt... Um, het is de bedoeling, er wordt overigens ook een eigen bijdrage aan de ouders gevraagd hoor. Maar ja. uh, het is de bedoeling dat je daar... Uh, vergelijk het een beetje met, uh, met het Amerikaanse systeem. Ja. Uh, in Amerika daar worden, daar zijn de afstanden zo groot dat worden de kinderen s'morgens om zeven uur... Uh, Gedropt is een uh, wat negatief woord, maar op school af. Ja, ja, ja. En die, die gaan s'avonds om zes uur gaan ze ja. weer naar huis. En die uh, hebben daar les, maar die hebben daar dus ook buitenschoolse activiteiten. Ja. En daar worden ook artclasses gegeven en, uh, en dat ja. soort. Uh, zijn er, Thomas, als jij vragen hebt, stel zo. Ja, dan, dan zal ik vragen stellen. Ja, ik heb, ik heb al een vraag. Is, is, is dit echt alleen bedoeld of voor het basisonderwijs of zijn er ook ambities om uh, zoiets ook te gaan? Uh, ...op te zetten voor het voortgezet onderwijs. Want we hebben hier natuurlijk in de gemeente Groll het Milheel College. Milheel heeft natuurlijk zijn, zijn eigen uh, programma ja. daarin. Ja. Ik weet dat er bijvoorbeeld een meneer Naikes daar... Uh, ...ongeveer gedurende 100 jaar een al muziekonderwijs heeft gegeven. Ik geloof dat hij nou weg is ondertussen. <laughs> dat maar. zou kunnen. Uh, nee, dit is specifiek op het basisonderwijs. Specifiek oh, basisonderwijs, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, zijn er... Uh, uh, ...eindtermen geformuleerd, waar, waar moet dat uiteindelijk toe leiden? Uiteindelijk moet het ertoe toe leiden dat op het eind van, uh, van die basisschool... Uh, ...die kinderen de bagage mee hebben en dat ze uh, uh, inmiddels hebben hun uh, spectrum zo verbreed hebben... ...dat ze ook actief worden daarin. En dat zullen ze niet allemaal zijn. Maar het is natuurlijk een continu proces... Maar, maar op het gebied van, van, van uh, dans en zang en muziek en beeld. Uh, uh, um, zijn ze daar dan allemaal min of meer uh, in bedreven? Of moet ik nee, me dat, dat voorstellen? Nee, denk ik niet. Nee. Denk ik niet. Nee. Maar wat je, gaat, uh, wat je wel gaat doen is... Uh, met name als je het hebt over de naschoolse activiteiten. is uh, Iedereen op zijn eigen niveau gaat dingen doen. Maar uiteindelijk wordt wat ze daar... Uh, uh, als resultaat hebben wordt weer gepresenteerd binnen de binnenschoolse activiteit mm. en cultuur en uh, en uh, heeft een vorm van actieve beleving maar ook van passieve beleving en die is denk ik net zo belangrijk ja ja je denkt dat het een uh, verrijking is voor uh, het basisonderwijs? Ja, anders had ik het niet gedaan. Anders had ik het niet gedaan. Je hebt overtuigd dat, dat de gemeente is... 60% van de kosten zijn voor de gemeente. Mm -hmm. dus dat, behoorlijke... dat is Weer een behoorlijke ja. schip geld. Ja. Thomas, ik zie dat je nog een vraag hebt. Ja, want uh, als ik het goed begrijp, dan he is het dus vooral het uh, doel van dit plan om meer een prikkelende functie te hebben, dan echt een wervende functie voor uh, toch het, uh, de kunst hier in, uh, hier in Goorland omgeving. Het is dus en-en. Het is een beetje... Want Factorium bijvoorbeeld zit hier ook gewoon. Ja, die, die, ja, die wil natuurlijk ook. Uh... En die willen daarmee natuurlijk ook leerlingen aantrekken. Maar die gaan uh, door het lesprogramma, dat totale lesprogramma, gaan ze in een andere balans brengen. Okay. Meer op school dan naartoe. En dan, uh, ja. kinderen of leerlingen die verder willen, die kunnen dan hier verder. Ja. Maar je hebt uh, en je hebt hier de harmonie. Je hebt hier. Uh, uh, allerlei theaterverenigingen. Die, daar moeten de contacten mee, uh, mee komen. In heel van Beek heb je zeker de wagen spelen. Of niet? <lacht> dat is altijd tijd geleden volgens mij. Hè? Is het niet meer? Ja, misschien, uh, misschien dat we het op kunnen gaan zetten. Nee, dat... uh, en met Jan Naeikens deed dat. Ja, Ja, ja, ja. Heb je nog meer vragen, Thomas? Mm, niet meteen. Uh, ik zou willen zeggen dat we ook wat u zegt... van uh, het, uh, het werven van leerlingen door echt langs te gaan bij... Uh, bij eventuele gegadigden, daar hebben wij bij het schaak ook uh, gedaan. Uh, een van de docenten die is op basisscholen in Hilvarenbeek bijvoorbeeld langs geweest. Op het in het jaar dat we het begonnen op te richten in Hilvarenbeek, Om uh, toch kinderen te, te prikkelen om uh, uh, voor het schaken. En dat wil niet zeggen dat meteen iedereen erbij komt. Maar zo maakt, laat je ze toch kennis maken. Ik denk dat dat wat u bij die, uh, met, het, met uw uh, project toch ook een beetje probeert te bereiken. Met, samen met het factorium. Uh, je kunt het laten vallen dan. ook onder... Uh... Ja, dat is zo. We hebben, we hebben hier in, in Goorland, met de Eerste Goorlandse Schaakclub, heeft ook wel eens die activiteit gedaan. En uh, dan was het niet zo gek, want uh, een van de voorzitters was vroeger uh, de oud-directeur van de MULO, he, Kruger. Ja. En uh, nu nou zit geloof ik Henk... Uh, Henk, uh, Henk Henders. Renders. Henk Renders. Ja. En die zit ook in het onderwijs, zei het dan... Uh, ja, op een andere manier. Uh, meer op avansniveau. Uh, ja. Schaken, uh, schaken... Schake, ...hoort eigenlijk ook wel een beetje bij de educatie thuis, denk ik. Ja. Al is het maar in het logisch denken of in, uh, in de, de, de manier van benaderen van, uh, van problemen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik heb uh, alleen de basis ooit uh, geleerd, want dat moest ik ook van mijn vader. Maar, heb je als politicus nooit gedacht, ik ben ook een soort schaker? Ik denk af en toe wel eens dat ik een pion ben. Maar... Een pion denk je wel eens? <laughs> oh, een pion. Oh, kijk, nou... Uh, nou, we gaan naar... Ver. Nog twee minuten. Oh. Uh, nog een allerlaatste vraag. Dat is weer eventjes iets anders. Dan komen we misschien waar we begonnen zijn bij de nieuwtjes. Je hebt vrijdag de, de, de, de tentoonstelling geopend. Oh ja. Meester en gezelle. Je was toen veel slechter bestemd dan Nu, het gaat vooruit. Ja, toen had je een nieuwtje. Je zei één keer per maand gaat er een concertje komen in het gemeentehuis. Ja. Is dat ja. één keer per maand? of nee. Alleen maar als er een expositie is. We gaan het dit jaar drie keer doen. Het, is in combinatie, het gaat om de expositie, maar bij drie grote exposities zijn we van plan om één zondagmiddag open te gaan. Niet tel als er kapelconcert is, om die vragen vast te voorkomen. Ja. Uh, en dan uh, had Jan Hermans, die is lid van de commissie Kunst en Cultuur, die had het voorstel om daar dan uh, masterstudenten van het Fontes te vragen, van het conservatorium... Om daar een, een optreden te verzorgen, een concertje te verzorgen. Drie keer per jaar is dat? Ja. De oh, eerste goed. is 27 januari. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat uh, heb ik net gehoord: er zijn twee, uh, twee studenten, één met een klarinet en één met een fluit. Goed, nou, drie ja. keer per jaar. Concert om 12 uur in het gemeentehuis. Ja. De eerste is 27 januari. En ik ben erbij. En uh, Jacques Perber is erbij. Nou, uh, we zijn aan het eind van deze Goldse Kringen. Thomas Kools, Jacques Sperber, bedankt voor jullie aanwezigheid hier. Dit Ach, was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.